Een vetsmelterij trekbus, ik bedoel, Pusdrek, begint zich een tragedie van Griekse proporties te ontvouwen. Eddie, ben jij dat? Eddie, godverdomme, waar spoelt de Papa. uit? te papa, moest je gaan niet al lang in uw bed liggen? Eddie, bus! Pa U is een zot geworden! Maar wat is het nu? Uw papa staat hier voor u! Inderdaad, Reginald. Maar jij bent hem niet! Dorian Drekmeijer is Eddie's echte vader. Ik, uh, ik moet even gaan liggen, denk ik. moch, moch, Ik durfde het u niet vertellen omdat ik wist wat je dan zou doen met het kind, met Eddy. Yup, langer erin en Sprotch, weg met een bastard. Dat had ik moeten doen. Zeg, je hebt het hier wel over mijn zoon, hè? Hé, nee, maar die is beter. Je hebt al genoeg kwaad gedaan. Ik ga mijn rust afrekenen met die overspelige hoer van mij. Rational En Eddy, uit de weg. Dit is iets tussen mij en een slot van een oh. Snel langs de loper. Oh. Oh. Ik kan het maar de wind, hè? Zo'n gaan bakken de nietsnet. Dat moest wel een druk meer zijn. Oh. Het spijt me, Reginald. Ik, uh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan zegt gewoon niks denk dat we hem kwijtsen. Eddie. mijn zoon. D dit is toch niet nodig? Kunnen we niet in, in alle overleg... Kijk uit. De brug begeeft het. Hij gaat op de ventkamp vallen. Reginald, ik heb je geen zorgen. Druk me omhoog! Ik ben te schoon om te sterven! Je bent te zwaar. Ik hou het niet meer in. Durf me eens te laten vallen! Oh, Gezwakkering! Zal u niet komen komen? Regina, laat los. Of we gaan er alle twee aan. Ik heb u nooit afgekomen, te komen. Ik nee, pretensie, het is geen heb het eruit. moment. Ik heb het mee naar de hel. Nee. nee. nee. nee. nee. Dorian. nee. Elips, je hebt je vaders verhaal. Bij Bochtun? Hola, Donny! wat is het Je ziet er een beetje bleek uit vandaag. Oh. Danny! Wat was dat nu? Je zou maar doodvallen zonder boe of ba. Bella! Jij ook al? Bella! Bella! Oh. Alleen! Meneer Ekelhoofd, wat, wat gebeurt er allemaal? Mm, gewoon een kleine aardbeving. Niets abnormaals. Nou ah ja, maar waarom ziet de lucht dan paars?